Hallo, nu woensdag is het één jaar geleden dat Theo van Gogh, de Nederlandse uh, scenarist, filmschrijver, filmmaker en columnist, vermoord werd door Mohamed Boudjeri in Nederland. Um Eigenlijk is het een tijd om even stil te staan bij de vrijheid van meningsuiting. Ik ben altijd al een voorstander van vrijheid van meningsuiting geweest, ook omdat ik zelf stukken schrijf op mijn website www.columns.be. Uh, ik moet zeggen dat de laatste tijd meer en meer vraag wordt gesteld achter de vrijheid van meningsuiting. Zo is gisteren uh, aan de KVS, aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg, een betoging geweest van de VZW. Uh, België en Christenheid, de naam alleen al, doet mij walgen eerlijk gezegd, uh, die tegen een affiche is uh, waarop uh, de maagd Maria met haar baby staat en met ontblote boezem. Oeh, dat is erg, mannetjes, mannetjes, mannetjes. Maar volgens mij heeft het minder met die affiche te maken dan met de twee uh, buitenlanders die de voorstelling de maagd van Vlaanderen of ja zoiets de maagd van Vlaanderen hebben geschreven volgens mij is dit pure discriminatie is het ook een uiting tegen de vrijheid van meningsuiting oké okay, die mensen mogen zeggen dat ze die affiche niet goed vinden mij niet gelaten maar je moet daar niet voor gaan betogen je moet daar geen processen want ze willen processen aanspannen tegen de makers van deze voorstelling ik vind zulke dingen niet kunnen um, trouwens als ze naar de rechter stappen gaat hij toch zeggen sorry dat is iets zoals vrijheid van meningsuiting en dat is niet alleen maar voor christelijke mensen maar ook voor andere mensen dus um, ik haat mensen die anderen hun vrijheid van meningsuiting uh, beknotten. Ik zeg niet dat ze dat niet mogen zeggen. Daar gaat het mij niet om. Ze mogen zelfs protesteren. Maar ik vind het gewoon belachelijk. En dat mag ik ook zeggen. Zo simpel is het. En dat je daarvoor naar de rechter moet stappen. Uh, als ze dat doen en ik weet waar het is, dan zal ik gaan tegenbetogen. Zij maar gerust.